Het is 11 uur, dit is Rondje, heb met het NOS-journaal. In Florida is de nieuwe raket van het bedrijf SpaceX van Elon Musk succesvol gelanceerd. Rond kwart voor tien Nederlandse tijd vertrok de Falcon Heavy raket voor zijn allereerste testvlucht. De lancering vanaf Cape Canaveral was zo'n twee uur uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. De twee zijraketten zijn weer geland in Florida. De centrale raket heeft een ruimtecapsule gelanceerd met daarin een rode Tesla, een elektrische auto van een ander bedrijf van Musk. Mogelijk zal de auto honderden miljoenen jaren in een baan om de zon zweven. Het succes van de Falcon Heavy is belangrijk voor SpaceX omdat het bedrijf dan nog meer lanceringen voor de Amerikaanse overheid kan uitvoeren.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 Buiten vriest 3 graden. Binnen zit Koen Verbrak. Deze maand is in Ai in Amsterdam... een retrospectief te zien van alle films van Frans Wijs. De gelauwde regisseur maakt ook talloze reclamefilmpjes. En daarbij ging hij meer dan grondig te werk. Zijn record staat op 145 takes... voor een reclamespotje voor toiletpapier met karitefse. Zo zacht als fluweel, moest ze zeggen. Gek, werd Tefse ervan. Na 65 takes kun je net zo goed zonder film in de camera draaien... vertelde Wijs ooit. En na 90 takes weet ze amper nog hoe ze heet. Maar dan moet je doorgaan. Of het nou zo zacht als fluweel is of to be or not to be... uiteindelijk stijgt het boven zichzelf uit. Goedenavond, dit is Met het oog op morgen. En wat gaan we tot 12 uur doen? Bent u nog op zoek naar een school voor uw kind, volgend schooljaar, waar alles net even anders gaat dan op een reguliere school? Misschien is de Vluchtheuvel iets voor u. Een particuliere school voor vrij en veilig onderwijs aan de rand van Amsterdam. Ik praat straks met de oprichter, programmamaker Teun van de Keuken. En morgen opent de Salon Retromobiel in Parijs. Een jaarlijkse beurs van oude auto's. Met dit jaar extra aandacht voor de Deux Chevaux. De reden? De eend bestaat morgen 70 jaar. We praten zo dadelijk uitvoerig over de jubilaris. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 6 februari. Noord-Koreaanse dwangarbeiders hebben op een scheepswerf in Polen gebouwd... aan Nederlandse schepen. Ze maakten lange dagen en kregen weinig betaald. Dat ontdekten onderzoekers van de Universiteit Leiden. Eén ding duidelijk is geworden van uh, jarenlang onderzoek... naar noord koreaanse arbeid in het buitenland... is dat het altijd dwangarbeid is. Boskalis liet op de werf vier scheepsrompen bouwen. Uh, dan willen we ook altijd heel goed weten wat gebeurt er gebeurt. Hoe pakken staan, et cetera. Dus uh, zeer intensief zijn betrokken geweest. Maar op dat moment ook uh, niks geconstateerd. En wij hoorden er gisteren eigenlijk voor het eerst van. Dat de mensenrechten worden geschonden... lijkt geen probleem voor de scheepswerf. De Poolse werknemers willen het weekend vrij hebben... maar de Aziatische willen altijd wel werken... Die Aziaten vragen. Kein probleem, ik mag dat. Am wochenende, am taak, in de nacht, bij zonne. Kein probleem, Defensie krijgt per jaar miljoenen boeten van het UWV. omdat mensen die ziek zijn niet goed worden begeleid. De afgelopen vijf jaar in totaal 16,5 miljoen euro. De PVDA vindt dat erg veel geld. En voor mij moeten we vooral beseffen dat hier bijna 600 mensen achter zitten die ziek thuis zitten. Uh, bijna 600 gezinnen die zich zorgen maken over hun uh, geliefde. Uh, dit zegt iets over de cultuur bij Defensie. De militaire vakbond AFMP vindt dat de zieken hoe dan ook behouden moeten worden voor hun organisatie. En dan kan het niet zo zijn, en ik ken echte voorbeelden: dat mensen een jaar lang thuis zitten, ziek en niets van hun baas horen. Waar staan zij nu? Zitten ze nog binnen de organisatie? Of zijn ze vertrokken omdat ze niet genoeg meegenomen zijn in een reïntegratietraject? De twee prominente leden van het Forum voor Democratie die uit de partij zijn gezet, zeggen dat dat is gebeurd omdat de partij geen tegenspraak duldt en niet omdat ze de macht wilden overnemen. Eigen inbreng wordt volgens hun niet op prijs gesteld. Maar de Kamerleden Baudet en Hiddema... zeggen dat er voldoende ruimte is voor discussie. Satman, houd toch op. Wat een onzin. Maar Bent u het wel eens oneens met elkaar? Nooit. Maar als iemand een andere mening heeft binnen de partij... wordt hij er dan uitgezet? Nou, niet door mij. En door u, meneer Baudet? Maar... Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Minister Koolmees opende vandaag de Ambachtsacademie... waar werkeloze 50 plussers een nieuw vak kunnen leren. Er is grote behoefte aan bijvoorbeeld kleermakers, schoenmakers of klokkenmakers. En Dit initiatief is echt een ondersteuning voor die mensen... om weer actief te worden. Maar het, het, het is ook een, een oplossing voor een probleem... dat gewoon een tekort is aan vakkrachten. De academie brengt werkzoekenden en vakmensen bij elkaar. In twee jaar worden de nieuwe ambachtsmensen opgeleid. Je hebt een leermeester die jou het vak leert... die jou echt de kneepjes van het vak leert. En door heel vaak te oefenen en het heel vaak te doen... Uh, word je uiteindelijk een ervaren ambachtsman of vrouw. De Luizenmoeder is dé tv-hit van dit moment... Het gaat over het rijlen en zeilen op een basisschool. Juf Ank begint elke dag met een liedje. En dat hoor je nu overal. Van carnavalskraken tot draaiorgel in het museum Speelklok. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Wat ben je al bekend? Stam met je voeten, zet je handen in de zij. En dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen is alvast voor u gelezen door Mariel Hacheman. Het besluit om de gaskraan in Groningen versneld dicht te draaien... leidt tot grote beroering in de glastuinbouw, signaleert het AD. De tuiners hebben een brief gekregen dat ze vier jaar de tijd hebben... om over te stappen op andere energiebronnen. De glastuinbouw is een van de grootste verbruikers van Gronings aardgas... 90 procent draait daarop. Belangenorganisatie LTO zegt dat de tuinders nu heel erg gealarmeerd zijn. Ze lagen op schema om in 20 jaar tijd over te zijn op duurzame energie. Nu moet dat dus opeens heel veel sneller. In de afgelopen, um, ja, in de afgelopen raadsperiode heeft een op de zes wethouders het veld moeten ruimen. Om politieke redenen heeft Trouw geturfd. Daarbovenop waren er 44 wethouders... van wie de positie onhoudbaar werd door hun gedrag... De krant heeft van dat onbetamelijke gedrag een fraaie bloemlezing gemaakt. Met een hoofdrol voor geile geurt Helder, die berichten verstuurd zou hebben met commentaar... op het uiterlijk van vrouwelijke collega's. Daarnaast zijn er genoeg andere struikelblokken. Begin als wethouder niet met plannen voor culturele voorzieningen... of een zwembad, innovatieve projecten of de koopzondag. Dat levert geheid... Op. Soms ook maakte liefde een einde aan het wethouderschap. In Best deelden twee wethouders het bed, in Barendrecht bloeide er iets moois op tussen een wethouder en een ambtenaar. De Gerrit Rietveld Academie heeft een bijeenkomst afgeblazen met vloggers van een kunstkritiekplatform. De Amsterdamse kunstopleiding deed dit naar klachten van studenten dat de vloggers racistische en seksistische uitspraken hadden gedaan in hun filmpjes, valt te lezen in de Volkskrant. Een van de uitspraken ging over het werk van een zwarte fotografe... uit Zuid-Afrika in het Stedelijk Museum. De vloggers noemden haar tentoonstelling... het toppunt van links geëngageerde onverschilligheid. De bezoeker werd in hun ogen geacht geïnteresseerd te zijn... in de luie spinsels van een verwende snor... alleen omdat ze uit Zuid-Afrika komt, lesbisch en zwart is. De studenten zouden met de vloggers en een kunstverzamelaar in debat gaan... De Rietveld zegt nu dat deze bijeenkomst niet doorgaat... omdat een veilige leeromgeving de voorkeur krijgt. Het Financiële Dagblad verwacht dat de Britse voetbalclubs... hun exorbitante uitgavenpatroon ook de komende jaren kunnen voortzetten. Het dient zich namelijk een nieuwe grote geldschieter aan. Volgens geruchten heeft Amazon plannen de tv-rechten te kopen... van de Premier League. De Amerikaanse internetreus heeft afgelopen zomer... de zender Skyle afgetroefd bij een bieding op tenniswedstrijden... De livebeelden van de Britse voetbalwedstrijden... zouden wel eens een lokkertje kunnen zijn... voor de streamingdienst Prime van Amazon, vermoedt het FD. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Een gloednieuwe raket is vanavond begonnen aan een bijzondere proefvlucht. Aan boord van de Falcon Heavy, van ruimtevaartbedrijf SpaceX... zit een rode Tesla Roadster. De auto is eigendom van zakenman Elon Musk... oprichter van zowel Tesla als SpaceX... Als publiciteitsstunt moet de wagen richting Mars worden gebracht. En weet u wat onderweg te horen is? Dit. Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control Nine. to Major Tom. Eight. seven, six, commencing six. countdown, Five. engines on. Three, two, check ignition, One. and may God's love Lift be off. with you. Ten can Ja, dat was onmiskenbaar David Bowie met een Space Oddity. Opnieuw is het heel spannend in de Eerste Kamer, waar volgende week gestemd moet worden over de donorwet van D66. De Senaat zou eigenlijk vandaag al stemmen, maar dat is met een week uitgesteld omdat er nog te veel onduidelijkheid was over die wet. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Dag Koen, goedenavond. Vandaag dus een tweede ronde debat. Hè? Welke onduidelijkheden waren er vandaag nog belangrijk eigenlijk? Nou, Het ging vandaag echt over de positie van de nabestaanden van de familie. Uh, misschien weet je nog um, dat de wet van Dijkstra regelt dat iemand die niet reageert op een oproep wordt geregistreerd als uh -huh. iemand die geen bezwaar heeft om donor te zijn. Uh. Um, de vraag was, wat gebeurt er dan als de familie wel grote bezwaren heeft? Wat is dan Belangrijker. Nou, dat speelde vorige week ook al in het debat. En om aan de bezwaren van de familie van de Kamer tegemoet te komen, kwam er vrijdag een brief van de initiatiefnemer van de wet, Pia Dijkstra. Die legde daarin uit dat de familie een doorslaggevende stem heeft als de familie het echt niet wil. Of als de familie denkt dat de registratie niet klopt... He, iemand heeft bijvoorbeeld ja gezegd... maar dat past helemaal niet bij die persoon... dan worden er geen organen gedoneerd. Um, ook niet, zelfs niet... als de persoon in kwestie duidelijk wel ja heeft gezegd... tegen dat donorschap. De nabestaanden geven de doorslag. Um, de enige uitzondering is... als iemand echt zelf nee heeft gezegd... dan kan een familie niet echt uh, ja zeggen. Nee. Maar hoe zit het dan met het zelfbeschikkingsrecht... Ja, je zou zeggen dat dat um, daarmee wordt doorkruist. He, mm. Dat de familie een soort vetorecht krijgt. Want als ze een doorslaggevende stem hebben... dat is dan hetzelfde als een vetorecht. Maar nee, hier in de Kamer zeggen ze dat dat niet zo is. En dat luistert heel precies. Want de bezwaren bij familieleden zijn vaak van emotionele aard. En in de praktijk, ook in de praktijk van vandaag... zal een arts daar altijd naar luisteren, zegt Pieter Dijkstra. En dat blijft ook zo. En een vetorecht is wat anders, want dat is het recht... Van nabestaanden om te weigeren. Um, ik laat even een stukje van het debat van vanmiddag horen. Mm -hmm. Daarin hoor je PVV-kamerlid van Kesteren... en als eerste de VVD'er Frank de Grave. Dat is toch wel een interessant begin. Uh, waarom vinden wij als VVD-fractie uh, dat mevrouw Dijkstra... dat goed formuleert? Namelijk dat je in dit systeem niet moet uitgaan van een vetorecht. Uh, twee begrippen: Eén, het woord recht... Het woord recht, voorzitter, hoort bij degene die beschikt over zijn eigen organen. Het is het zelfbeschikkingsrecht wat centraal staat van mijn fractie. Niet het recht van de nabestaanden. Het centrale recht is dat van degene om wie het gaat te betrokkenen. Weto betekent ik verbied. Dat is een verkeerde formulering. Het gaat niet om ik verbied. Het gaat om dat je grote emotionele bezwaren hebt... En dat het daarom naar voren moet worden gebracht. En vervolgens de artsen een professionele afweging maat die altijd zal inhouden dat hij die de emotionele bezwaarde en nabestaande volgt. De heer Van Kersten? Ja, voorzitter. De heer de Graven gaat helemaal voorbij aan een, uh, een bewuste keuze die mensen kunnen maken. Door zich niet te laten registreren of gewoon niet tot een keuze kunnen of willen komen. En daar gaat u aan voorbij, want dat is wel degelijk een keuze. Waar het om gaat is dat de nabestaanden moeten kunnen aangeven... in de huidige en de nieuwe wet dat als zij emotionele bezwaren hebben... dat het niet doorgaat. Dat is niet iets van ik verbied, maar ik heb grote bezwaren. En bij dat andere punt van het aannemelijk maken gaat het over het feit... dat men aannemelijk wil maken dat datgene wat geregistreerd staat niet goed is. Dus ook daarvoor geldt niet een veto recht van ik verbied. Nee, het gaat erom er staat iets geregistreerd, namelijk uh, bijvoorbeeld uh, geen bezwaar... maar wij. We hebben informatie dat dat niet weergeeft, de wens van de betrokkenen. En vanuit zelfbeschikkingsrecht hoort dan ook te volgen... het oordeel van de nabestaanden. Ja, Frank de Gave van de VVD die zegt dat. En een groot deel van de twijfelende fracties in de Eerste Kamer... wil dat dat uitgangspunt, he, de, de, de, de nabestaanden hebben de doorslaggevende stem... dat moet worden vastgelegd in protocollen. En Pia Dijkstra heeft dat vanmiddag overgenomen. Ja, daar is Dijkstra dus een groot deel van de Eerste Kamer in tegemoet gekomen. Ja. Betekent dat nu ook dat er steun is voor de wet? Ja, dat blijft toch heel spannend ook, want voor veel fracties geldt dat er geen fractielijn is in dit soort kwesties, dat Kamerleden naar eer en geweten en uh, eigen overtuiging kunnen stemmen. Mm -hmm. Dat geldt voor de VVD, voor de PVDA, voor GroenLinks, uh, voor het CDA ook. En een deel van die partijen zal dus voorstemmen en een deel van die fracties zal tegenstemmen, maar PvdA Eerste Kamerlid Noren die maakte wel duidelijk dat de stap van Dijkstra over die familie, de rechten van de familie, voor haar fractie heel belangrijk is. De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat in de brief van de initiatiefneemster opgenomen is dat de artsen altijd rekening willen en moeten houden met informatiewensen en gevoelens van nabestaanden. Mijn fractie vindt het van belang dat nu helder is dat de artsen niet over zal gaan tot uitname van organen als er ernstig bezwaren van nabestaanden zijn. Zeker daar waar het gaat om mensen die hun bezwaar niet geuit hebben. De initiatiefneemster bevestigt in haar brief dat nabestaanden het laatste woord hebben. En daar is mijn fractie blij mee. Kan de initiatiefneemster toelichten wat zij hiermee bedoelt... in relatie tot de doorslaggevende stem van de nabestaanden? Waar het over gaat, is dat, je, uh, dat de arts altijd het gesprek zal voeren. Bij elk soort registratie. Ik denk ook bij een ja-registratie. Want ik heb ook uh, nabestaanden gesproken... die te maken kregen met die vraag... terwijl er een hele duidelijke ja was. En zij ook uit het gesprek wisten... dat er een hele duidelijke ja en wens was. En dat ze toch zeiden... op dat moment is het heel moeilijk. Daar moet je altijd rekening mee houden. En dat is ook wat natuurlijk de zorgplicht is... van de arts voor de nabestaanden. Dat je... De, de, er is geen enkel voorbeeld bekend van een, uh, althans laat ik ze altijd het voorbehoud maken, bij mij niet, van een arts die zegt er staat ja, dus het maakt niet uit wat de namen zegt, we gaan het gewoon doen. Nee, dat komt dus nooit voor, dat een arts tegen de wil van een familie inhandelt, en dat zal ook niet voorkomen in de toekomst, zegt Dijkstra dus. Um, wat heel opvallend was, ook in dit stukje, is dat de toon van zowel Dijkstra als de PvdA toch heel anders was dan, uh, dan uh, vorige week. Um, zei vorige week uh, garantie geef je alleen op stofzuigers? Nou, dat was uh -huh. niet bepaald handig. En vandaag had ze het over. Misschien wil uw Kamer mij de kans geven om het uit te leggen. En wat fijn dat u die vraag stelt. Heel anders van toon, ook de PVDA. Um, maar dat vastgesteld hebbend, Koen, durf ik toch geen enkele voorspelling te doen uh, over hoe het afloopt. Volgende nee. Week. nee, maar Wilma, het stemgedrag van de Partij van de Arbeid is dus heel belangrijk. Zeker, maar de belangrijkste ja. PVDA -er was er vandaag niet. He? De fractievoorzitter, maar alleen Bart. Hoe viel dat in de Kamer? Ja, dat riep heel veel vragen op... want vorige week zat Bart nog vooraan in de bankjes... tijdens het hele debat, maar vandaag was ze met haar man... en die is oud-burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar... was ze op vakantie op de Malediven... terwijl vandaag eigenlijk de stemming over dat wetsvoorstel zou zijn. Die zou ze dus hebben gemist. Wat trouwens niet hoeft te betekenen dat haar stem niet meetelt... want er is een systeem in Den Haag dat heet paren. en dat betekent dat bij de afwezigheid van een voorstander... een tegenstem wordt weggestreept of andersom... En dat, dat systeem, dat, dat is er omdat het gewoon wel eens kan voorkomen... dat een Kamerlid er echt niet kan zijn. Maar dat is meestal niet vanwege een strandvakantie. Dat is allemaal heel ongelukkig dus. En dit was de reactie van Ascher. Uh, ik heb begrepen dat zij uh, deze vakantie heeft afgestemd met haar fractie. De Eerste Kamer. Ze volgt het debat op de voet. Dat wordt nu gevoerd. Het gaat over een hele belangrijke kwestie. Het debat wordt gevoerd door de woordvoerderzorg van de PvdA. Dat zie je hier ook heel vaak. Uh, belangrijk is dat ze bij de stemming is. Het is een hoofdelijke stemming, die wordt ongelooflijk spannend. Uh, het is ook een heel belangrijk kwestie. Het wordt ook in alle scherpte gevoerd. Volgende week zijn de stemmingen. En dan zullen we zien hoe het afloopt. Ja, het is belangrijk dat ze daar dan wel bij is, zegt Lodewijk, Als je de partijleider. Maar dat roept toch ook weer vragen op. Want die stemmingen zouden dus eigenlijk vandaag zijn. Nou, allemaal een lastig, lastige kwestie dus voor de PvdA... die daar ook behoorlijk mee in de maag zit, Koen. Uh, Wilma Borgman, dank je wel.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 in de grond geslagen. Dag, Teun van de Keuken. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je kan uh, dit uh, reclamespotje zo insp inspreken, wel, inspreken Koen. Ja, ja nou, daar da, da hebben we het naar de uitzending wel even over hoe we dat gaan doen. Maar even, ja. even serieus, Teun. Wat krijgen we nou? Ja. Waarom ga je aan school beginnen? Ja, uh, het, het, het komt enigszins uh, ludiek over. Ja. En, en dat snap ik ook. En uh, dat is... Ergens ook zo, maar het is tegelijkertijd ook heel erg serieus. Uh, maar dan vooral om, om journalistieke redenen. Uh -huh. uh, want ik wilde eigenlijk vooral aantonen dat je in Nederland... Uh, echt zomaar van de ene op de da andere dag een particuliere school kunt oprichten. Je moet een naam hebben en een adres, uh, misschien wat, wat uh, een schoolbord. Uh, en dan meld je je aan bij het ministerie, bij duo zoals dat heet. Uh -huh. En dan kan je, kan je gewoon beginnen. Uh, en dat heb jij laat... gedaan? En dat heb ik gedaan. Ja, dit keer heb, heb dus al deze formaliteiten daar heb ik aan, aan voldaan. En uh, dan kan je eigenlijk gewoon in Nederland uh, een school beginnen... zonder uh, allerlei uh, ingewikkelde eisen. Want heb jij bijvoorbeeld een lesbevoegdheid... Ik heb geen lesbevoegdheid, maar dat, dat hoeft ook niet. Oh, nee. uh, je moet, uh, nee, je moet in je school moet je uh, maar één iemand hebben met een lesbevoegdheid. <laughs> dus, dus, dus die hebben wij ook. Maar, maar je kan dus de rest van het onderwijs overlaten aan uh, goedwillende vrijwilligers. Dus, dus uh, verder. Als er maar één iemand met een lesbevoegdheid betrokken is... dan is dat genoeg om een uh, particuliere school draaiende te houden. Nou ja. Het doet me ook een beetje denken aan uh, Maurice de Hond... die zijn eigen iPad-scholen begon. Ja. Uh, ik, ik heb daar laatst allemaal verschrikkelijke artikelen over gelezen... hoe dat mm -hmm. uh, afgelopen is. Ik, ik, weet, ik weet daar verder niks van. Ik weet niet uh, of, of daar de docenten wel allemaal lesbevoegdheden hebben. Het doet ook een beetje denken aan... ik weet niet of je dat kan herinneren... maar een tijd geleden had je dat onderwijs het heette iederwijs. Mm -hmm. en, en dat was dus ook zo van... we moeten meer uitgaan van de kracht van de leerlingen ja. zelf. Hè? En, da, en dat heb je hier dus ook heel erg. Uh, bij, bij, bij sommige, hè, Ik wil even gezegd hebben... er zijn ook goede particuliere scholen... Uh, uh, uh, waar bijvoorbeeld leerlingen heen gaan waar de ouders dan heel veel geld aan betalen omdat ze dan eindelijk hun, hun examens wel halen. Dus die zijn er ook wel degelijk. Maar het gaat er meer om dat voor, de, re, voor het reguliere onderwijs heb je hele strenge normen. Daarvoor heb je de inspectie die geregeld langskomt en dan aan, aan allerlei criteria en leerlijnen en, en, en cijfers en uitval naar al die dingen kijkt. En dan heb je het particuliere onderwijs. Dat kan je zomaar starten, dan heb je er maar één iemand nodig met lesbevoegdheid. En daar zijn die eisen die die, die inspectie stelt ook veel minder streng. Ja, wat is eigenlijk de reden, Teun, dat ouders hun kind naar een particuliere school sturen? Nou ja, er zijn uh, heel veel redenen natuurlijk. Maar wat, wat wij zien is dat uh, veel leerlingen toch in het reguliere onderwijs uh, vastlopen. Uh, uh, dat, dat, uh, je ziet ook dat, dat in, in, in veel scholen... is er toch ook een enorme prestatiedrang is. En, en daar da, heb je grote klassen. En dan zie je mm -hmm. dat, dat sommige kinderen die, die bijvoorbeeld uh, druk zijn... Of, of moeilijk kunnen leren of, of die gepest worden... dat die, dat die, dat die daar uh, ja, uit de boot vallen. En we hebben leerplicht in Nederland. En leerplicht betekent niet dat je ook echt les moet krijgen... maar wel dat je naar een school moet gaan. Wat dan je, dan je daar je dat, doet... Wat je daar ook doet. En dan, en dan zie je dus dat, dat, dat uh, veel van deze kinderen... toch vaak dus kwetsbare kinderen... Uh, dan uh, toch dan uh, op zo'n particuliere school terechtkomen. Waar, vaak dan een school waar je dan nou ja, uh, een paar duizend euro... misschien uh, drie, vierduizend euro per jaar uh, lesgeld betaalt. Mm -hmm. Ja. Hoe, hoe kan je een school draaiende houden op, op 4000 euro per jaar per leerling... Ja. Uh, waar je ook nog de huur van moet betalen enzovoort... Uh -huh. ja door, door vrijwilligers voor de klas te zetten. Dus die kinderen die kunnen eigenlijk nergens terecht. Die zijn eigenlijk al ja, uh, ja, door, vermorseld door het gewone systeem. En die krijgen ook en, nog eens minder onderwijs. En Doen die krijgen ook goed? nog eens minder onderwijs. ja, want, want, want de tragiek is dus dat je op die particuliere school... ja, de, de overheid zegt eigenlijk... Ja, op, op een reguliere school dan, dan, moet, dan gaat er staatsgeld heen... en dan moeten we dus controleren of dat staatsgeld goed besteed wordt. Uh -huh. Maar bij particulier onderwijs zegt ze... Ja, wij betalen het niet aan, dus dan moeten de mensen ook maar zelf weten... of er eigenlijk wel echt goed uh, les gegeven ja. wordt. Ja. Je hebt zelf ook kinderen, hoe oud zijn ze? 8 uh, en 11. Ja, gaan zij ja. naar een particuliere school? Uh, zij gaan uh, absoluut niet naar een particuliere school. Het is wel zo dat, dat die oudste van elf... die moet volgend jaar naar de middelbare school. In Amsterdam moet je dan een lijst opstellen van twaalf scholen... waar dan uit geloot wordt. Ik ben dus uh, naast uh, uh, programmamaker en uh, schoolhoofd van de Vluchtheuvel... ben ik ook nog eens uh, soort, uh, elke dag scholen aan het bezoeken... om te kijken waar mijn dochter volgend jaar misschien terechtkomt. Dus dat onderwijs, uh, ja, dat houdt me wel bezig, ja. ja. Maar uh, wat is nou je... Een, een meest gegronde bezwaar tegen, tegen uh, die particuliere scholen? Nou, ja, dus niet tegen alle particuliere scholen uh -huh. nogmaals gezegd... maar het, het, het voornaamste bezwaar is dat, dat de inspectie dus niet... Uh, dezelfde criteria hanteert als bij reguliere scholen... en dat ik vind... Dat uh, los van hoe het betaald wordt, dat, dat elk kind in Nederland, in dit hoogontwikkelde land, recht heeft op goed onderwijs, op goed leren van, nou, op zijn minst, rekenen en taal. en la, in, de, in de middelbare school natuurlijk nog al die andere vakken meer. En dat hier, uh, kin, dat je kinderen ziet, uh, ik ben, was op een school geweest, er een, lag een kind te slapen om tien uur mm -hmm. smiddags. Uh, die, die, uh, tien uur daar. Ja. Uh, tien uur ochtends, sorry. Ja. Ja. Uh, ja, dat, dat kinderen lagen te slapen op tien uur ochtends. Uh, dat, dat, dat ze zeggen van ja, als, als een kind wil rekenen, dan geeft hij het zelf al aan. Oh, ja. En die kinderen die komen daar van zo'n school af. Die vinden geen aansluiting meer bij, bij andere scholen. Mm -hmm. Die leren gewoon niet wat ze, wat ze moeten leren. En dat vind ik gewoon ja. treurig voor die kinderen. Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen: ja, dat is goed hè, voor die kinderen. Ruimte om, om zichzelf te zijn. Om een eigen plan te volgen. Dat, dat, dat zie je bijvoorbeeld ook op Montessori-onderwijs of de Vrije School. Nou, nou ja, maar dat is dus. Dat, dat is natuurlijk ook heel erg goed om, om kinderen niet gewoon alleen maar te stampen in, in, een, in een bankje te zetten. En uh, te denken van we stampen alles erin en dan komt het er ook weer uit. En daarom is er ook Montessori-onderwijs en uh, Dalton-onderwijs en uh, Jena-plannen, noem het allemaal maar op. En dat er, dat er ruimte nodig is voor een zekere vernieuwing van het onderwijs, ben ik het helemaal mee eens. Mm -hmm. He, dat dit particulier onderwijs zo bloeit, is ook een aanklacht tegen het regulier onderwijs, waar bekendelijk uh, bepaalde kinderen uh, ja, aan onderdoorgaan uh, doorgaan. Die, die, die prestatiedrang dat we allemaal maar de beste zijn, dat elke school maar excellent moet zijn, en om de cijfers uh, goed te hou, houden, uh, ja, de mindere broeders uh, opzij duwen, is ook helemaal niet goed. Nee. Alleen uiteindelijk willen we natuurlijk wel dat die kinderen met bepaalde basisvaardigheden en basiskennis van die school afkomen. Af en daar kunnen deze uh, particuliere ja. scholen niet voor zorgen, en dat vind ik gewoon treurig. Ja. En wat hoop je met jouw plan te bereiken, Toen? Nou, ik, ik hoop met mijn plan te bereiken. En we hadden dus vandaag een uitzending hierover. En daar was ook een Kamerlid van D66 aan het woord. Dat de inspectie. De inspectie valt eigenlijk niet veel te verwijten. Want die hebben gewoon die, die, nu de wet niet, niet in handen waarmee ze het kunnen doen. Uh -huh. Maar dat de, wet de, dat de inspectie de middelen krijgt. om particulier onderwijs aan dezelfde uh normen te toetsen. als het regulier onderwijs. Nou, en zie je je eigen kinderen op een dag naar jouw school gaan? Uh, waarschijnlijk wel, maar dan uh, na schooltijd om te spelen in de tuin. <laughs> Teun van de Keuken, dank je wel. Ja, graag gedaan. You know Bars, steely dam. Dat het niet goed gaat op Sint Eustatius... heeft u het gisteravond al kunnen horen in het oog. Op het kleinste Nederlandse Caribische eiland... gaat er bestuurlijk zoveel mis... dat de eilandsraad ontbonden wordt... en een regeringscommissaris de dagelijkse leiding overneemt. Dat is een maatregel die niet vaak wordt genomen. Voor zover bekend gebeurde dat ze slechts drie keer eerder... waarvan de laatste keer in 1951 in het Groningse Finsterwolde. Wat was daar precies aan de hand? Dat de regering geen andere mogelijkheid meer zag... dan dat er een regeringscommissaris moest komen. Daar ga ik over praten met politicoloog Marianne Brown. Ze deed het onderzoek naar de gebeurtenis in Finsterwolde in de vroege jaren 50. Dag mevrouw Brown, goedenavond. Kunt u me horen? Ja? ja. ja goed. <laughs> Finsterwolde kort na de Tweede Wereldoorlog. En wat was dat toen voor plaats? Dat was een plaats in Noordoost-Groningen waar um, een hele geschiedenis van uh, armoede uh, was. Uh, waar uh, al in de, de 19e eeuw uh, Domela Nieuwenhuis kan spreken. Het was een plaats... waar uh, in ieder geval... van ergens half jaren dertig... de communisten... Uh, de meerderheid hadden in de gemeenteraad. Veel dagloners, fabrieksarbeiders... uit de strookkarton. Uh, nou, vooral... Uh, landarbeiders. Oh ja? En het, uh, het interessante was dat de, de boeren daar waren geen kleine boertjes, maar waren hele grote boeren. Ah. Die, uh, dat waren, die stemden op de VVD. Vroeger waren ze zelfs nog mooi liberaal VVD. <laughs> Tussen aanhalingstekens. Oh ja. Maar het waren dus de dikke boeren, zo noem, werden ze genoemd. En die werden. Nou, de dat mag ik echt wel zeggen, omdat ik netjes onderzoek heb gedaan. Echt uitgebuit en vernederd. Dus het was eigenlijk veel meer de landarbeiders tegen de boeren. Ja. En hoe zag die gemeenteraad in die, die Wolder er toen uit? Um, nou, na, na de oorlog uh, zes communisten waren er gekozen. Um, van de hoeveel? Er waren elf mensen toen nog ja? in de gemeenteraad, in kleine dorpen. Dus meer dan de helft was communistisch. Ja, en uh, drie waren er van gemeentebelangen, maar dat waren dikke boeren. En twee waren P van de PvdA. Ja, ja. En uh, hoe kwam dat dat die communisten het zo goed deden daar? Ja, hoe kwam dat? Um, U hebt het al ja, onderzocht. ik begon net al over uh, Domela Nieuwenhuis. Aha. En uh, uh, die, sprak, die sprak veel in het noorden en... Ja, in het noorden waren de mensen, ja... Ze waren in ieder geval niet katholiek, zoals in het zuiden. De communisten waren daar, in Zaandam, in Oost-Groningen. Hm. Die waren daar gewoon sterk. De Omdat mensen die waren, voor hun belangen opkwamen? Ja, de mensen waren, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ze namen het niet, hè? De, ze namen wat niet hun, hun omstandigheden? Nou, hun, wat zij dan de uitbuiting ja. van uh, noemden. En konden die uh, communistische gemeenteraadsleden dan ook iets voor ze doen? Nou, dat probeerden ze dus. En dat is, dan, dan wordt het interessant. En dat waren allemaal dingen die... Uh, Den Haag... Hè, want we hadden het over de regeringscommissaris uiteindelijk... Uh, niet, niet, uh, niet zinden. En uh, ik kan één voorbeeldje noemen. Bijvoorbeeld de woonruimtewet. Er was uh -huh. toen een ontzettende werkloosheid na de oorlog. En dan gingen de, die communisten... Uh, ook woonruimte vorderen bij die dikke boeren. Maar... Dat deden ze in andere dorpen ook wel. Hè? Maar daar was het zo dat die boeren dat uh, werkelijk uh, niet te pruimen vonden. Arbeiders die kwamen helemaal nooit in die, uh, in die, uh, in die grote villa-achtige boerderijen. Mm -hmm. Als ze werden uitbetaald, dan stonden ze gewoon in de tuin... of het nou regende of niet, te wachten tot ze werden uitbetaald. Dus dat, was, dat had iets heel... Uh, Ergens zat er natuurlijk iets in van: uh, ik zal je krijgen van die communisten, ja. jullie boeren. En die boeren vonden dat. Uh, maar u nou bedoelt ja. dat ze dat min of meer onteigenden in, in het belang nee, van. Nee, dat die... was de woonruimtewet. Dan kon je gewoon woonruimte vorderen. Aha. Um, dan kon je zeggen: die heeft uh, geen huis, dus die mag bij, bij uh, een ander inwonen. Ja, en waarom ging, ging dat Den Haag te ver? Waarom moest er een regeringscommissaris komen om dit nou, een het, halt toe het, te roepen? Dit was maar een voorbeeldje. Ja? Uh, eigenlijk het belangrijkste was, um, er was seizoenarbeid... en dan had je de dienstuitvoering um, werken. Dat was dus werkverschaffing. En die, uh, die boeren noemden dat uh, door uitbuiting winst... of uh, door uitputting wanhoop. Het was, dat is echt waar, hoor. Daar dat was ik echt van... Uh, uh, onder de indruk toen ik dat dan onderzocht. Dat waren mensonterende omstandigheden. En toen gingen ze een keer staken. En, uh, want ze moesten namelijk in de aanslippingswerken bij de dollard werken. Mm -hmm. Met een stok en daar was dan de boterhammen en hun tas zat erop. Ze konden niet zitten, ze konden niet schaften. Tien uur lang. Nou, ze, ze stonden ze... en ze bleven maar ja, werken. Ja, en toen gingen ze staken. En toen werden ze ontslagen. En toen zeiden de communisten in de gemeenteraad, die hadden in het armbestuur... He, uh, sociale zaken heette het toen al... Uh, ook arbeiders gezet, uh -huh. landarbeiders. Dus die gingen uh, uitkeringen geven. En toen zei de burgemeester, die was van de PvdA... Uh, die ging uh, de dag daarna meteen naar gedeputeerde Staten... om te zeggen, oh, uh, wat, ze, wat ze nou aan het doen zijn... kortom, om het kort te houden, een regen van... Um, Koninklijk besluiten volgden om die besluiten die de communisten namen te vernietigen. Dat staat dus gewoon in de wet. Was dat, dat nou he? gewoon ook communistenangst of was, het echt, was men ontstemd over, over wat er gebeurde? Nou ja, dit moest je zien. Het was 1950. De oorlog ja. in Korea was aange, uh, uitgebroken. Uh, je had Indonesië. Het, was eigenlijk, het speelde eigenlijk op het toneel van die hele grote koude oorlog. Op dat, in dat kleine gemeentje waar dan die communisten door de mensen waren gekozen. Dat is uiteindelijk wel. Uh, want. Maar uh, gingen die Haagse politici er ook naartoe om, om zelf polshoogte te nemen? Uh, nee, maar er was één die ging er wel naartoe. En dat was een roemruchte parlementariër van de PvdA. Dat was een, um, die uh, beoefende elke dag meesterschap in een uh, oratorium uh, talent had. Die. Ja. En die is de enige die er naartoe is gegaan. Die, dat heb ik ook gezien in de, in de notulen van de gemeenteraad. Die toen uh, aan het... Zag je van die rode potstre, uh, potloodstrepen schande enzovoort. En die, uh, die zei bijvoorbeeld uh, in de Kamer dan... was de enige die er naartoe was gegaan. Die andere vonden het natuurlijk zo wel goed. En die zei dan... Uh, wij, moeten geen, uh, even kijken hoor, wij moeten geen dictaturen hebben. Nog van het raszuivere germanendom nog van het proletarische slavendom. Met andere woorden? Nou ja, het was de Koude Oorlog. Ja. Ik vind het woord slavendom een beetje niet zo netjes klinken. Nee. Dus er was heel erg um, ja. oorlog, oorlog. Ja, tegen u, de communisten. U zei net, uh, de ja. regeringscommissaris werd mede ingesteld... nadat de zittende burgemeester Harm Tuin van de Partij van Arbeid... had geklaagd in Den Haag. Wie ja. werd toen die regeringscommissaris? Dat werd hij zelf. Ah, ja, maar dat kan hoor, op zich. Jawel? Ja, dat kan wel. Ik bedoel, de, wet, de wetgever mag dat dan zeggen. Ja. En, uh, en wat, wat deed hij vervolgens? Draaide hij toen alles terug wat er besloten uh, was? Nou, door nee, de communisten? Dat, ho dat hoefde niet eens, want hij was altijd maar naar gedeputeerde staten gelopen. Dus alles was al teruggedraaid. Wettig. Ja, maar, maar wat was dan maar zijn functie? Hij, ja, uh, ik, ik heb die. Uh, de gemeenteraad was dus afgezet. stond letterlijk de gemeenteraad vergadert niet meer. Uh, dus hij heeft eigenlijk, uh, maar hij heeft eigenlijk uh, die, die, die jaren ja, uh, de macht uitgeoefend in zijn eentje met ja. minister. Uh, het heeft als... een jaar of drie geduurd, ja. hè? Tot 1954. Hoe ging het daarna verder? Nou, dat is uh, tot de nieuwe verkiezingen, dat stond ook in die wet. En toen kwamen de nieuwe verkiezingen, en toen uh, kozen dezelfde... Uh, inwoners van Finsterwolde weer exact hetzelfde aantal communistische gemeenteraadsleden. En het was alles en het ging weer zoals het, gewoon het was. Weer door. Zo ging het. Ja. ja. Nou, het, het was heel fijn mevrouw Brouw dat u ons geheugen opfristen. Uh, opfriste. En uh, mooi dat u er was. Dank u wel. Morgen opent de salon Retromobiel in Parijs, een jaarlijkse beurs van oude auto's... met dit jaar extra aandacht voor de De Chauvet. Reden, de eend, zoals de auto in Nederland werd... en wordt genoemd trouwens, bestaat morgen 70 jaar. Ik spreek erover met Wilfred de Bruin, programmamaker en Frankrijk Dag Wilfred, goedenavond. Goedenavond, Koen. Die De Chauvet roept meteen nostalgie op, he, van de wederopbouw... en de tijden dat geluk nog heel gewoon was. Heb jij dat ook? <tieden> Uh, ja, een beetje. Ik ben niet helemaal van die generatie. Ik maar... De niet, hoor, maar... Van, uh, mijn, mijn vriendje in de klas had er zo één. Ja. Die uh, kleine Deux dat die eend en dat veerde zo lekker. En in de winter was het ijskoud. En in de zomer brandde je blote beentjes aan het uh, nep leren bekleding. Maar ik vond het een fantastisch wagentje. Ja, wanneer dus een beetje nostalgie wel... wel voor mij. Ja, wat, wat, wat, wat was het eigenlijk voor auto toen hij voor het eerst gemaakt werd? Nou, het, het, het, die auto werd dus gepresenteerd 70 jaar geleden. Morgen in 1948 op de grote autobeurs hier in Parijs. Uh -huh. Maar hij was al heel lang in de maak. Uh, in de jaren 30 besloten de mensen van de Citroën om een klein autootje te maken voor de plattelanders. Tot die tijd was eigenlijk een auto... voor nette, burgers, rijke mensen. En ze dachten, nou, maar er zijn genoeg mensen in Frankrijk. Vooral boeren, die afgelegen wonen. Die eigenlijk, ja het werd al genoemd... een paraplu op vier wielen. Dus een heel eenvoudig ding... wat uh, zonder paarden toch zich kon voortbewegen. Ja. Met weten, twee paardenkrachten. Daarom heet hij zo, de chevaux. Twee Aha. paarden. Om... Uh, je producten naar de markt te brengen, wat eieren. of naar de dokter te gaan. En ja. dat eenvoudige ding moest er komen. Werd bedacht in de jaren 30. De oorlog kwam ertussen. Maar dus in 1948 hadden de fabrieken hem klaar. en werd hij ja. hier gepresenteerd in Parijs. Hij had afhankelijk maar één koplamp. Hè? Hoe zat dat? Ja, het ding moest zo eenvoudig mogelijk worden en zo goedkoop mogelijk. En één koplamp is eigenlijk wel genoeg om de boerenweg voor je te zien. Het grote probleem was tijdens de testperiode, heb ik begrepen... Uh, reed er één op de weg in het donker en die werd keihard aangereden van voren... want de tegenligger dacht dat hij een motor tegenover zich ah. had. Dus dat werd snel aangepast. Dus het uiteindelijke pronel dat in productie werd genomen... had weliswaar wel echt twee koplampen. Ja, en hij moest ook hij moest praktisch zijn. Er moest bijvoorbeeld een schaap in vervoerd kunnen worden. Ja, dat idee. Nou, je hebt die gekke achterklappen, dan kun je daar heel veel in kwijt. <laughs> uh, er moest een schaap in, er ja. moesten 50 kilo aardappelen in, dat was het hele idee. Uh, Wij moeten er nu een beetje om lachen, maar we moeten ons voorstellen dat die mensen toen. Ja, alles ging nog met paard en wagen, met ezels, te voet. En voor deze mensen moest er een betaalbare oplossing zijn... om gemotoriseerd, ook al waren het dan maar twee paardenkrachten... toch ergens te kunnen komen op dat afgelegen platteland. En laten we eerlijk zijn, dat was een razend succes. De journalisten in 1948 wisten niet precies zoals ze wel moesten denken. Maar eh, ondanks de schaarste in staal in die periode van na de oorlog... kwam de productie redelijk snel op gang... en werd die auto een werkelijke hit hier in Frankrijk en ook oh daarbuiten. Ja? Want wat, hoeveel zijn er van nou, gemaakt eigenlijk? Nou, uiteindelijk zijn er, heb ik gelezen... meer dan vijf miljoen exemplaren van gemaakt. Alles mm -hmm. bij elkaar, ook de bestelversie. Uh, en dat maakt het ja, tot, echt tot een van de vier of vijf... best verkochte Franse auto's ooit. Moet ik wel zeggen, dat succes heeft lang geduurd. Maar sinds 1990 worden ze niet meer gemaakt. In Nederland stond de Eend ook een beetje voor een linkse auto. Hè? Wereldverbeteraars reden erin, PSP'ers. Mm -hmm. Was dat in Frankrijk ja. ook zo? Nou, ik heb dat ik, eigenlijk niet gek genoeg. Nee. En uh, je moet je voorstellen dat dus dat oorspronkelijke or, idee... voor plattelandsbewoners ook echt heeft gewerkt. De auto werd enorm veel gekocht op het platteland. En laten we eerlijk zijn, het Franse platteland... is niet heel progressief en modern. Dan druk ik me nog zachtjes uit. Uh, en hier is dus echt een lief boerenautootje. Er waren ook wel uh, linkse vooruitstrevende mensen... in de jaren 60 en 70 die het kochten uit... Nou ja, misschien economische overwegingen of om solidair te zijn met armen. Maar dat idee van PSP, dat is hier nooit... Nee, dat is het echt niet. Het hoort een beetje bij de Franse romantiek nu. Eiffeltoren, baguette, barret. Ja. En uh, dat lieve kleine ootje. Maar als ik hier omheen kijk in Parijs, denk ik... Ja, ach, die mensen hebben er altijd naar gekeken... met een soort lieve blik naar het platteland. Allemaal reuze schattig. Maar er zelf in rijden, Nou, dat gaat toch een stapje te ver. Zie je hem nog op straat, bij jou in Parijs? Zijn er nog Fransen die erin rijden? Er zijn nog flink wat Fransen die in rijden. Maar in mijn stad Parijs mag het niet meer. Sinds uh, vorig jaar met het uh, idee om deze stad schoner te krijgen. Mogen auto's die gebouwd zijn van voor, 17, eh, voor, voor 1997. niet meer de stad in. En dus daar vallen alle, alle, alle, al die lelijke eentjes onder. Dus officieel mogen ze de stad niet meer in. En toch zie ik ze nog regelmatig rijden als ik ochtends over de Place La Concorde uh, loop. Want er is een uitzondering. Toeristen, dus Nederlandse, die naar Frankrijk. Komen. Die mogen nog met mooie lieve oude eentjes hier door de stad rijden. Met een baguette onder de arm en uh, onder de Eiffeltoren door. Ja. Dat is een uitzondering. Maar verder zijn ze er niet. En waren ze er eigenlijk ook nooit echt hier in Parijs. Hoor. Daar is zat dus een beetje te chic voor. Nee. Heb je er zelf eigenlijk ooit in gereden, in zo'n eend? Ik heb nooit achter stuur gereden. En gelukkig, maar ik moet zeggen... het valt nu pakken sneeuw vanavond. Ik kijk jullie naar buiten. Oh, het is een landschap hierbij. Nou, blijft zo'n eend niet en... eens op de weg, wou je zeggen? Nou, het is... Tom, de koud daar in zo'n autootje. En laat u in zijn, hij <laughs> zou hier glibberend van de heuvel de Belleville afgaan. Dus uh, ik heb er zelf wel mee gereden. Maar ik ben heel blij dat ik hem niet ja. heb nu. En zeker niet vanavond. Maar het is toch wel een, een beetje een feestelijke dag morgen... dat die eend uh, wordt gememoreerd. Ja, nee, zeker. Het is natuurlijk echt een Frans monument... en ze zijn er wel trots op. En tegelijkertijd was ik er verbaasd over. Uh, ja, morgen 70 jaar. Citroën is er blij mee, presenteert hem op die beurs. Maar, laten we eerlijk zijn, ik zie verder helemaal niet in de kranten hier nostalgische artikelen of in de weekbladen. En ik krijg een beetje de indruk... Frankrijk is misschien de nostalgie eindelijk een beetje voorbij. We hebben vorig, sinds vorig jaar een nieuwe president, Macron. Die probeert te vernieuwen... En ja. Forturi, het lijkt hem nog te lukken, ook. Dus die De Chavot, ach, er wordt met wat misschien verliefdheid naar gekeken. Maar ondertussen denken de Fransen vooral aan de toekomst. Het bedrijf Citroën bestaat niet meer. Het is onderdeel van PSA, Peugeot. En dat heeft motorenweer een Opel gekocht, de grote Duitse concurrent <laughs> vorig jaar. Uh, en ik denk dat ze vooral naar die nieuwe modellen kijken. En die de Geveel. morgen, ach, dat is een leuk nostalgie-item. Ja. Uh, maar verder is er geen groot verlangen. Ter nee. Bruin, dank je wel voor je mooie en enthousiast vertelde verhaal. Het is vijf voor twaalf. Morgen is er in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. een bijeenkomst ter gelegenheid van Wim Kok. De oud-premier is door Leon, uh, Leonard Ornstein, journalist... 16 uur geïnterviewd over zijn vakbondsverleden. Uh, dag, Leonard. Goedenavond. Goedenavond, Koen. 16 uur met Kok praten over, over de vakbond. Waar hebben jullie het allemaal over gehad? Nou, je zou het bijna vergeten... maar Wim Kok is eigenlijk een van de belangrijkste vakbondsleiders geweest... die Nederland ooit gekend heeft, naast mm hij -hmm. dus premier was. Uh, we hebben... Urenlang gepraat over van geleide loonpolitiek, zijn rol in de internationale vakbondswereld. We hebben het gehad over solidariteit, over de totstandkoming van het FNV, maar vooral ook over het akkoord van Wassenaar. Heel belangrijk voor het vormen van de verzorgingsstaat. Want hij is er bijna 25 jaar aan verbonden geweest, aan die vakbond. Ja, dat klopt. Uh, 25 jaar. Hij bleek al heel snel een natuurtalent te zijn... die het ontzettend goed deed op de televisie. Mm -hmm. Dus gekoesterd werd door uh, ja, binnen de bond. He, de televisie, dan moet je nog denken aan die ouderwetse zwart wit televisie... en daar deed hij het goed met die kuif uh, van hem. Hij was echt een man die ja. de gouden jaren van de vakbeweging vormgaf. En hoe kijkt hij terug op die periode, Leonard? Ja, hij kijkt daar uh, heel mooi op terug. Hij, is, hij vindt dat echt een hele dierbare periode in zijn eigen leven. Ik denk ook dat hij vindt dat hij, en dat is ook zo, veel bereikt heeft. Mm -hmm. uh, ja, de lonen gingen uh, omhoog. Er werd hard gewerkt voor de, om de sociale zekerheid in Nederland verankerd te krijgen... inmiddels de verzorgingsstaat. Uh, maar er waren ook hele zware tijden, want de werkeloosheid nam ontzettend toe. En hij heeft echt ontzettend zijn best gedaan om uh, vooral jonge mensen in die tijd mm -hmm. weer aan werk uh, te helpen. Maar noem eens en, iets wat hij jou was, vertelde bijvoorbeeld, waar, waarvan je dacht dat is een mooi nou, verhaal. Hij, hij kon ontzettend uh, leuk vertellen over bijvoorbeeld uh, de fusie uh, van NVV. Dat waren de, de niet-kerkelijke, waren bij het NVV mm -hmm. en de katholieken waren bij het NKV. En dan vertelde hij, uh, nou, die waren natuurlijk historisch uh, waren die niet best met elkaar. Maar er komt dan een fusie in 1975, en dan gaat hij op bezoek bij de bischoppen. En dan wordt hij door zijn collega van het NKV, Wim Spit, eigenlijk ingewijd hoe hij zich daar moet opstellen. Maar hij vertelde ook erg leuk over uh, Wim Duisenberg, de toenmalige minister van Financiën van de Partij van de Arbeid dat hij die ook informeel uh, kende. Uh, zijn ouders woonden in Uithorend in die tijd. Duizenberg ook. En ja, dan speelden de kinderen wel eens uh, met elkaar. En een dag later zaten ze weer bij uh, uh, ja, heftige onderhandelingen in Den Haag. Oh ja. Dus hij kon er heel mooi over vertellen. Ja. Vertederend uh, toch ook soms wel. Maar ook over de, ja, de strijd die, die hij uh, leverde. En ja, daar is een heel mooie... Uh, ...mooi beeld van gekomen eigenlijk. Het wordt een feestelijke bijeenkomst morgen. Burgemeester van Aartsen zal erbij zijn. Minister Koolmees van Sociale Zaken zal de bijeenkomst openen in het IESG. Die, die 16 uren, zijn die voor iedereen toegankelijk? Ja, die 16 uur die komen op de website van het IESG... ...en die zijn bestemd voor... ...het is oral history. Het is ook heel feitelijk. Het is een, een, gedaan ook uh, onder auspiciën van een wetenschappelijke ploeg... ...onder leiding van uh, Danny uh, Oude Nijenhuis... Um, het is de bedoeling dat mensen daarop terug kunnen kijken. Het is ook de bedoeling dat wetenschappers, biografen uh, en anderen gebruik kunnen maken van dat materiaal. En het is ook wel heel bijzonder, want ik denk dat het voor het eerst is dat een, uh, ja, een zo belangrijk vakbondsleider zijn hele uh, geschiedenis zo ja. minutieus heeft vastgelegd. Um, en, hoe en dat zijn, allemaal is gegaan. Ja. Leonard Oostein, is... ik dank je hartelijk. En we zijn uh, heel benieuwd hoe, hoe die interviews zijn verlopen. Dit was Met het oog op morgen. Na twaalf uur kunt u luisteren naar Nooit meer slapen... met als gastacteur Maarten Heijmans. Morgen is er weer een oog, dan zit hij hier op trip. Goedemet, ik wens u een mooie vrienden, en rustige nacht. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog zou zeggen